Zes uur. De Radio 1 Sports Show. Bucera Carasso en Tom van Hek. Zometeen het nieuws uit Frankrijk aangaande Sarkozy. En bijvoorbeeld ook wat er allemaal gebeurd is op de beurzen vandaag. En wat er gebeurd is op het gras van Wimbledon. Maar nu eerst het NOS nieuws met Mark Visser. In de PVV is vandaag onrust ontstaan... door het vertrek van de Tweede Kamerleden Hernandez en Kortenhoeven. PVV-leider Wilders noemt de twee fractieleden Rancuneus... Vanochtend maakten Hernandez en Kortenhoeven hun vertrek bekend. Ze vinden dat de PVV-voorman te weinig rekening houdt met kritiek. Volgens de twee werd bijvoorbeeld kritiek op het verkiezingsprogramma afgewimpeld... en kregen de PVV-kamerleden maar een half uurtje om het programma te bekijken. Wilders denkt dat ze bang waren om op een onverkiesbare plaats te komen... op de lijst van de PVV en dat ze daarom de vlucht naar voren hebben gekozen. Ik natuurlijk zeer, zeker ook het moment tijdens de persconferentie. Zeg. Ik bedoel, veel gekker kan het toch niet worden. Um, uh, ja, het is, het is, het is, het is rancuneus. Uh, ik kan het niet anders omschrijven, uh, maar ik ga niet met modder teruggooien. Uh, ze hebben me vandaag uh, een heel messend palet in mijn rug uh, gestoken. En ik was van plan om dat niet uh, terug te gaan doen. Volgens Wilders heeft iedereen in de fractie inspraak gehad in het verkiezingsprogramma... en is daar veel van gehonoreerd... Hij zei dat ook dingen zijn aangepast naar kritiek van Hernandez... en dat bij de uiteindelijke vaststelling niemand bezwaren had. Na hun vertrek uit de PVV blijven Hernandez en Kortenoven wel in de Kamer. De Franse Justitie heeft een inval gedaan in de woning van oud-president Sarkozy... in verband met de kwestie Betancourt. Die draait om de onwettige financiering van politieke partijen. De Fiscale Opsporingsdienst deed vanmiddag ook invallen... in het huis van Sarkozy's vrouw, Carla Bruni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 PostNL neemt langer de tijd voor de reorganisatie van het postbedrijf. Er worden dit jaar geen bestelkantoren meer gesloten... en geen nieuwe sorteercentra meer geopend. PostNL wil de 163 bestelkantoren vervangen door negen centrale locaties. In Brabant en Utrecht werd daar eerder dit jaar een begin mee gemaakt... maar er ontstonden bezorgproblemen. De nieuwe spraakgestuurde sorteermachine bleek niet betrouwbaar. PostNL zegt dat het nog altijd niet overal goed loopt met de postbezorging... En daarom is besloten meer tijd te nemen voor de reorganisatie. En dat betekent ook dat de 10.000 10 zullen te zijn postbodes in vaste dienst voorlopig niet worden vervangen door parttimers. Het aantal meldingen over kindermishandeling is vorig jaar met 6% gestegen. In het jaarverslag van het advies- en meldpunt kindermishandeling, het AMK, staat dat er zo'n 66.000 meldingen waren. Meestal was een onderzoek niet nodig omdat hulpverleners of particulieren alleen advies wilden. Stijging van het aantal meldingen betekent volgens jeugdzorg niet per se dat er ook meer kinderen worden mishandeld. Huisartsen, docenten en medewerkers van de kinderopvang die zouden vooral sneller aan de bel trekken. Veel meldingen die vorig jaar werden onderzocht gingen over kinderen die getuigen waren van geweld binnen hun gezin.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 Veel mensen hebben gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid om voordelig een auto te kopen. Volgens marktonderzoeker Amacon zijn er vorige maand bijna 77.000 nieuwe auto's verkocht. En dat is het hoogste maandcijfer van de afgelopen 10 jaar. Per 1 juli zijn veel auto's flink duurder geworden in aanschaf en gebruik. Dus de vrijstelling van wegenbelasting voor schone en zuinige auto's ingetrokken. En zijn de normen voor vrijstelling van de aanschafbelasting, de BPM, aangescherpt. Derde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Slovaak Peter Sagan. Hij was de snelste in het peloton in een lange sprint bergop. Noord-Bosan-Hagen werd tweede, Slovaak Peter Velic derde. Beste Nederlander was Bauke Mollema op een negende plaats. Zwitser Cancellara behoudt het geel. Krijgt u nog het weer? Vanavond meer opklaringen en kans op een bui die neemt af. Morgen wordt het 23 graden op de wadden tot ongeveer 27 graden in het oosten van het land. Wel kunnen er enkele stevige buien ontstaan. AWB ah, Verkeersinformatie. Nog 24 files, 70 kilometer bij elkaar. Nog steeds geen bijzonderheden. De langste files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Buntschoten, 6 kilometer. A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Bokstel en Best, 5 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Knoppen Terbrechtseplein, 6 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo kijken naar wat de Europese beurzen vandaag allemaal gedaan hebben. Tennis natuurlijk. Eerst meer over de huiszoeking bij Sarkozy... in verband met de oude dame. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van Heck. Hek. Het voormalig staatshoofd wordt namelijk verdacht van corruptie. Correspondent Frank Renaut in Parijs. Frank, we hoorden het net al dat heeft te maken met de rijkste vrouw van, uh, van Frankrijk. Ja, wat we tot nu toe weten in ieder geval is dat de Franse politie... samen met een onderzoeksrechter een vanochtend huiszoeking heeft verricht... bij Nicolas Sarkozy thuis, het huis waar hij samen met Carla Bruni woont... en in zijn kantoor in Parijs, waar hij normaal gesproken werkt. Dat, team is helemaal, dat huis is helemaal doorzocht door het team... met die onderzoeksrechter, pardon, inderdaad. En dat heeft te maken met wat jij noemde de oudste dame inderdaad... maar vooral ook de rijkste dame van het land. Liliane Bettencourt, erfgename van het L'Oréal Concern, inderdaad, ja. Ja, want uh, die, die zou geld hebben gegeven illegaal? Nou ja, dat is de verdenking. Die onderzoeksrechter die bij de huiszoeking aanwezig was... doet al jaren onderzoek naar illegale campagnefinanciering. Nicolas Sarkozy wordt ervan verdacht, van beschuldigd door getuigen... dat hij in 2007, toen hij campagne voerde voor de presidentsverkiezingen... illegaal geld zou hebben ontvangen van die rijkste dame van het land... Liliane Bettencourt. Dat zou gaan om tienduizenden euro's. Dat zou deels per envelop zijn overhandigd... aan de penningmeester van Sarkozy destijds... deels ook aan Sarkozy zelf in persoon... Hij heeft dat altijd ontkend, de president, maar hij is nu geen president meer. En dus zijn onschendbaarheid is die ook kwijt. En dat betekent dat hij nu inderdaad doelwit van onderzoek kan worden. En er kan dus ook huiszoeking verricht worden, wat ja. nu gebeurd is. En we hadden het er net al over hier, Tom en ik in de studio. Het loopt uh, toch wel vaak slecht af met die presidenten. Ik maar ze komen er wel altijd goed vanaf. Er wordt altijd veel onderzoek gedaan, ja. inderdaad. Kijk naar Jacques Chirac. Ook verschillende justitiële onderzoeken. Corruptie, fraude en zo. Maar vooralsnog geen uh, uh, gevangenisstraf voor de man. En van Nicolas Sarkozy moeten we het natuurlijk ook afwachten. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. Dank je wel voor dit moment. Frank Renaud was dat vanuit Parijs. Dan gaan wij het hebben over het gedrag op de beurzen vandaag. En dan nemen we nog eens even mee dat de Britse bank Barclays toch wel in zwaar weer verkeert. De bank wordt ervan verdacht gesjoemeld hebben met die rentetarief om de bank te bevoordelen. U hoorde daar eerder al over deze middag. Inmiddels zijn er een drietal topmannen uh, uh, opgestapt. Maar de Europese belegger lijkt er niet echt van onder de indruk. Gaan we ga erover praten met Tom Muller van Theodor Gillissen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Want euh, ja, wij eenvoudige mensen denken dan, nou, zo'n banken euh, nog, nog wat verder kan zich kan ontwikkelen. Zo'n bankenschandaal, dat zal wel invloed hebben op de koers, maar dat heeft het niet echt gehad, hè? Ja, niet vandaag. Wel, de, pas de dag nadat het gebeurt was bekend werd. Maar je moet toch zeggen eigenlijk, dus het is een hele kwalijke zaak voor de bank om willens en wetens de klanten daar te, te benadelen. Maar verwacht u dat de, de, uiteindelijk de belegger weer kijkt? Van, nou ja, goed, die krijgen een klap, komen er bovenop en uiteindelijk gaan ze weer geld verdienen. Hoe kijkt een belegger zo? Nou ja, ik denk het wel. Kijk, de bank bestaat nog. En het zijn 10.000 wer werkers die daar zitten. Dus wat dat betreft, die blijven ook weer werken. Maar het imago van de bank wordt behoorlijk beschadigd. En de volgende andere bank ook nog wel uh, als ze onderzoeken. En je moet eigenlijk zeggen: de directie die dit heeft toegestaan is gewoon uh, volledig fout. Ja, nou daar worden ook allerlei consequenties aan verbonden. Dan naar de beurzen zelf. Uh, uh, andermaal mogen we zeggen: een licht positieve dag? Kijk, je ziet eigenlijk dat de onzekerheid in de markten hè, na vrijdag in Europa wat minder is geworden... En het zijn wel stappen heel veel lange weg, dus je hebt nog flink in te gaan. Maar het ziet er in ieder geval uit dat je de goede kant op gaat. En omdat die onzekerheid wat weg is, gaat iedereen toch weer een beetje vooruitkijken. En dat geeft toch een burger een beetje moed. Want stiekem aan is de beurs toch een, een, een aantal procenten opgelopen. Er waren ook nog wel wat tegenvallende cijfers hè, de afgelopen dagen over de economie in Amerika en Europa. Maar dat is toch minder interessant dan de, de rust zeg maar van het eurovol? Ja, nou. Je hebt dus maandenlang heb je onder de euro problemen geleden en die zijn nu nog niet afgelopen, maar er wordt in ieder geval wat aan gedaan. Dus die problemen die wat minder zijn, die zijn nu eindelijk van de burger, van de denkwijze van de beleggers af. En ik denk wel dat de komende weken zal men meer op de bedrijven gaan letten die met cijfers komen. Ja, ja en morgen heb je geen Amerika, dus het is wel iets rustiger op de ogenblik. Dus morgen een relatief rustig dagje omdat Wolski dicht is. Waar, waar kijken ja. de beleggers nog naar uit deze week? Ja, ik denk dat je donderdag hebt je dan nog de Europese Centrale Bank. Wat van men denkt en hoopt dat ze de rente nog niet zullen verlagen. Omdat het economisch zo moeizaam gaat. Dus wat dat betreft, dat is een beetje de hoop die er bij de beleggers leeft. En eh, laten we hopen dat dat dan komt. Zodat je misschien nog een, een stapje verder zou kunnen zetten in deze moeilijke tijden. Ik dank u voor uw toelichting, Tom Muller, Theodor Gillissen, Dank u wel. Graag gedaan. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Desireless Voyage. Voyage, vast nog wel bekend van de camping in Frankrijk 1986. We blijven in Frankrijk, want we fietsten vandaag naar Boulogne-sur-Mer. Prachtige etappe, hectische etappe, Gewonnen door Peter Sagan. Uiteindelijk hectisch verloop. Valpartijen ontcierden de rit natuurlijk ook een beetje. Bij de Rabo's is een van de ploegleiders Nico Verhoeven. En die was ook blij na afloop dat het er relatief schadevrij allemaal op zat. Nou ja, eigenlijk wel. Want het was wel een dag... Uh... Nou, niet dat we de schrik voor hadden voor deze dag, want we hebben hem goed uh, voorbereid wat dat betreft. Uh, we hebben, of tenminste, ik heb die verkenning daar gedaan en beeldopnames van gemaakt. Dus we wisten wat ons te wachten stond. Alleen, uh, ja, je, je, je begint eraan en je weet dat het uh, gewoon een hectische laatste 50 kilometer gaat zijn. Met het zwaartepunt eigenlijk in de laatste 20 kilometer waar je dan de ene helling naar de andere krijgt. Van smalle weggetjes draaien en keren. En dan weet je gewoon dat het gewoon heel hectisch gaat worden en dat je eigenlijk op je fiets moet blijven zitten. Dus de laatste dagen hebben we wel flink wat zelfvertrouwen kunnen denken dat het gewoon heel goed ging. En dat we ons ook goed konden handhaven in het peloton. En dan, ja, dan ga je wel met, eigenlijk met veel vertrouwen zo'n rit in. Maar je zit toch nog altijd in de auto omdat je van ja, als dat maar allemaal goed gaat. Omdat het gewoon, ja, het is gewoon één hek. Ja, iedereen wil hetzelfde. En dan... Uh, ja, dan krijg je van die taferelen dat er in één keer weer twintig man uh, vallen. En, uh, ja, dan moet je geluk hebben, of in elk geval geen pech hebben, uh, dat je er niet bij ligt. Robert had wel last van, of, uh, bloed aan de knieën. was zeg maar, de laatste die veel vertelde, die zelf. Dat schrikken dan op zo'n moment. Nou, wij hebben dat eerlijk gezegd helemaal niet meegekregen. Want je hoort in één keer uh, ja valpartij en dan hoor je dat uh, Maarten er dan bij lag. Ja, dan ga je, ja, de mechanieker springt uit, die gaat kijken met, met reserve materiaal. Ja, zijn fiets was kapot en hij klaagde nogal van, van zijn heup, dus hij had pijn aan zijn heup. Nou ja, op dat moment is natuurlijk Robert alweer lang weg. Dus ja. degene die er dan nog zijn als de mechanieker komt, ja, dan ben je 30 seconden later. Dus degene die nog, die vallen, maar verder niks mankeren. Ja, die springen het eerst wat een muurrenner doet, is op zijn fiets springen en verder rijden. Kijk, want je moet vooruit. En hoe langer je staat te treuzelen, des te langer het weer duurt voordat je terugkomt. Dus wat dat betreft was dat een heel goed uh, signaal achteraf dat, dat, uh, dat Robert er geen uh, letsel uh, van ondervindt. Bouke Mollema zit vandaag ook weer heel goed erbij. Heb je nog gedacht dat hij mee kon doen om de dagzegen op een aankomst als deze? Na wat we gezien hebben twee dagen geleden ook? Nou ja, je doet altijd mee. Op het moment dat je erbij zit, dan doe je mee. Uh, kijk, al moet je wel reëel zijn dat uh, de Sagan van dit moment, uh, dat laat hij ook wel zien vandaag... Uh, dat hij op zo'n aankomst uh, niet te kloppen is. Maar uh, evengoed, als je een top 5 kan sprinten in een toeretappe met zo'n aankomst... Ja, dan, uh, ja, dan moet je het niet laten. Dus ik denk wel dat Bouke dat in principe in de been had. En hetzelfde geldt volgens mij voor, voor uh, Robert. Uh, Bouke werd gehinderd met die valpartij die was van uh, Marcato. En uh, Robert stond er zelfs helemaal achter. En als ik dan zie wat hij eigenlijk de laatste 300 meter nog goed maakt... Ja, dan denk ik dat hij ook meer in zijn benen had dan wat, wat er nu uitgekomen is. Nico Verhoeven, dus gematigd positief ploegleider van de Raboploeg. ploeg En dan de problemen bij de PVV. De presentatie van het verkiezingsprogramma werd vandaag volledig overschaduwd door het vertrek van Marcel Hernandez en Wim Korterhoeven uit de partij, of in ieder geval Daar uit de, de fractie. Hangt vanaf mijn eerste echte werkdag in het parlement. Een schitterende oude schoolplaat aan de muur. Sorry, het is een emotioneel moment voor mij. Ik zit. Met gewetensnood. En ik wil daar vanaf. Ik wil mezelf recht in de spiegel kunnen kijken. Geert is de feeling met de maatschappij compleet kwijtgeraakt. En is totaal vervreemd van de werkelijkheid. En Henk en Ingrid? Geert Wilders weet niet eens wie dat zijn. Geert Wilders werd door dit nieuws overvallen. In interviews gaf hij nog toelichting op wat hij noemt een onafhankelijkheidsverklaring van Brussel. Toen hij geconfronteerd werd, werd met dit bericht. Ik natuurlijk zeer, zeker ook het moment... tijdens de persconferentie, zeg. Ik bedoel, veel gekker kan dat toch niet worden. Uh, uh, ja, het is, het is, het is, het is, het is rancuneus. Uh, ik kan het niet anders omschrijven. Uh, maar ik ga niet met modder teruggooien. Uh, ze hebben me vandaag uh, een heel messend palet in mijn rug uh, gestoken. En ik was van plan om dat niet uh, terug te gaan doen. Rancuneus, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... gefrustreerd en teleurgesteld. Ze hebben het gevoel niet gehoord te zijn in de PVV-fractie. Uh, en dat om het maar vrij te vertalen, Geert Wilders zijn goddelijke gang gaat... en dat opdraagt aan de fractie om hem te volgen. Ja, dat is toch geen beeld wat klopt, hoor. We hebben het verkiezingsprogramma... iedereen heeft inspraak gehad in het verkiezingsprogramma. Ze hebben allemaal aan kunnen geven intern... wat zij graag willen dat in het verkiezingsprogramma moet staan. Um, um, ja, dus men heeft invloed gehad. Men heeft uiteindelijk er in de fractie uitgewerkt over gesproken... en uiteindelijk heb ik nog gevraagd in de fractie... zijn er mensen die op onderdelen bezwaren hebben of niet... of misschien het hele verkiezingsprogramma niet zien zitten... En toen stak niemand zijn vinger op. En dat had iedereen zomaar kunnen doen. Zij zeggen: er is een grote meerderheid in de fractie. die bestaat uit ja-knikkers. en alles doen wat Geert Wilders zegt. uit angst. Nou, dat, ik herken daar echt helemaal niets in. Niemand hoeft bang voor mij te zijn. Volgens mij ben ik echt niet iemand die mensen. hoop ik althans, angst inboezemt. nogmaals, ik heb dat ook van beide heren nooit gehoord. toen de Hernandez. Ooit in de opspraak kwam omdat hij iemand een kopstoot zou hebben gegeven, heb ik hem ook naar buiten toegesteund en niet uh, laten vallen. Als het gaat om het verkiezingsprogramma zijn bezwaren voor defensie hebben we ook anders ingevuld. Dus ja, dat, dat zijn allemaal geen onredelijke uh, verhalen. Maar goed, zij hebben hun eigen werkelijkheid, daar kan ik ook niks aan veranderen. Die werkelijkheid heb ik ook gezien. Ik heb op televisie gezien dat ze nou ja, behoorlijk zijn leeggelopen, dat er een hoop emotie bij was. Uh, ook veel woede. Hè. Ik zei u al net dat ze me heel wat messen in de rug hebben gestoken. Uh, maar ik ga dat niet terug doen. Ik ga ze niet uh, zelf uh, ook nog een keer beledigen wat ze bij mij hebben gedaan. Dat ga ik allemaal niet doen. Uh, mijn conclusie kan geen andere zijn dan dat ze ja, bang waren... voor hun resultaten van de lijst aanstaande vrijdag... en toen uh, de vlucht naar voren hebben genomen. En dat is heel jammer, zeker op een dag van vandaag. Geen fractievoorzitter ziet graag mensen vertrekken. En al helemaal niet uh, in nieuwsport als je net je verkiezingsprogramma uh, presenteert. Uh, dus een vrije dag is het uh, niet. Het duo uh, gaat door als groep Kortenhoeven-Hernandez. Tot aan 20 september, dan wordt de nieuwe kamer geïnstalleerd. Politiek verslaggever Michiel Breitveld. Michiel. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat is natuurlijk de grote hamvraag. Ja, Wilders, je hoort het net, doet het af als rancune... over een eventuele lage plek op de kieslijst. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat toch veel te makkelijk is. Want uh, gezien de heftigheid waarmee alles naar buiten komt... Um, ja, dat is echt Hero Brinkman in het kwadraat. En het feit dat Wilders dit niet heeft zien aankomen... moet natuurlijk te denken geven. Je zei net de naam Hero Brinkman. Nu twee mensen. Is, is men angstig dat er nog meer gaan vertrekken? Proef je daar iets van? Nou ja, uh, Hernandez en Kortenhoeven zeggen... dat er nog vijf uh, fractieleden zijn met, zoals zij dat noemen, gewetensnood. En dan moet je denken aan uh, grote bezwaren tegen onzinpleidooien... Uh, maatregelen in het verkiezingsprogramma. Zij zelf noemen dan bijvoorbeeld de, de tax Kan helemaal niet belachelijk. Uh, het pleidooien om uit de Verenigde Naties te, ga te gaan. Daarvan zeggen deze twee heren van ja, dan kun je net zo goed Nederland opheffen. Uh, idioten uh, pleidooien om niet mee te doen aan een uh, uh, piratenmissie... omdat die geleid wordt door de Europese Unie. Terwijl dat precies is waar de PVV juist heel erg voor staat... namelijk het aanpakken van dit soort piraterij. Ja, ze kunnen er niet meer tegen. En dan de, uh, de defensiebezuinigingen. Nou, zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. En zij zeggen van ja, we hebben daar gewoon geen zinnige discussie over kunnen voeren. Andere partijen uh, hebben eigenlijk helemaal niet echt gereageerd op dit nieuws. Hè? Die houden wijzelijk hun mond aan de zijlijn. Ja, ik denk dat ik dat ook zou doen uh, als ik een andere partij zou hebben. Uh, kijk, wat de stille hoop is natuurlijk van andere politieke partijen... is dat de PVV hier zichzelf mee opblaast... Ik denk eerlijk gezegd dat dat ijdele hoop zal blijken te zijn. Uh, veel mensen zich natuurlijk toch zich aangesproken voelen... door de standpunten van Geert Wilders. Uh, maar goed, wat het wel pijnlijk maakt, is dat deze twee mensen... die zich uh, tot op heden loyaal hebben opgesteld aan Geert Wilders... nu zo uit de school klappen en bijvoorbeeld zeggen... dat Geert Wilders zelf al intern zou hebben toegegeven... dat de helft van het programma onuitvoerbaar is... Nou, wordt ook weer ontkend door Geert Wilders. Ja, kun je toch spreken van een totaal verschillende beleving... van wat er nou eigenlijk gaande is in die fractie. En als je dan ook nog bedenkt dat deze twee mensen zeggen... van ja, Geert Hild Wilders was onze held... geeft natuurlijk ook wel te denken over wat voor positie jezelf dan toebedeelt. Ja, Wilders zei al, ze zitten in hun eigen werkelijkheid. Zijn ja. werkelijkheid is anders. Is het voor jou mogelijk om van de zijlijn te oordelen... wie er nou gelijk heeft van de twee? Nou... Ja, dat klinkt een beetje als een dooddoener... maar ik denk dat het van beide kanten wel, uh, uh, wel wat van klopt. Kijk... Dit is natuurlijk toch een fractie van, ja, laat ik het zo zeggen, hemelbestormers. Die hadden gedacht de wereld te kunnen veranderen. En nu bitter teleurgesteld zijn over de politiek van alle dag. Ze He, hebben hun standpuntjes moeten inleveren bij de, uh, de schrijver van, uh, van het verkiezingsprogramma. Dat is Martin Bosma. Ze hebben daar vooral het gesprek mee gevoerd als het gaat over de inhoud van het verkiezingsprogramma. En niet met hun eigen held. Ja, dat is natuurlijk teleurstelling. En aan de andere kant moet je ook zien dat Geert Wilders, ja, zoals ik in het begin ook al zei, dus dit niet heeft zien aankomen. Hij heeft dus wat dat er gaat, en dat klopt dus wel precies wat Hernandez en Korten hoeven zeggen, het zicht op de werkelijkheid verloren, want het is toch verbijsterend om te zien dat een politiek leider um, ja, zo'n klap uh, niet ziet aankomen, terwijl dit toch een onderwerp is wat luid en duidelijk is aangekondigd door Hero Brinkman. Goed, Michiel, dank je wel. Iets over half zeven, dan is het weer tijd voor Aan de Lijn. U kunt meepraten over een stelling over dit nieuws. En vandaag luidt die stelling... De PVV is een sterk geleide partij. Dat is onze stelling. Belgen gratis met onze nummer 0801121. En u kunt zo meepraten in de uitzending. U kunt ook stemmen op onze website, radio1.nl. We hebben al veel mensen gedaan. En op dit moment is 65% het niet eens met de stelling. Niet eens met de stelling. De PVV is een sterk geleide partij. Het Radio 1 over het de derde etappe in de Tour ging van Orchise naar Boulanges-sur-Mer. Een rit over 198 kilometer met in de laatste 65 kilometer... zes klimmetjes van de vierde of derde categorie. Na vijf kilometer sprongen Grifco, Minare, Perez, Bernadot en Morkov weg. Ze kregen een maximale voorsprong van 5 minuten 40. Na de eerste beklimming van de vierde categorie... begon het peloton onder leiding van Shack te rijden. En gelijk was er een valpartij. Daarbij flink wat vakantse renners, de Nederlandse ploeg... dus we zagen Rob Ruig daar liggen. Johnny Hogeland stond erbij, Lieve Westra stond erbij. Die konden allemaal wel weer op de fiets stappen. Zwaarder gekwetst zijn, Siftsov, dat is een renner die daarbij lag... en Oertasun van Euskaltel en Tyler Ferrer, die zag ik er ook nog bij staan. Die bleven nog even daar achter... En door die valpartij kregen we ook de eerste uitvoer, uitvaller deze Tour, de Witrus Sivtsov. De vijf vooraan werden er twee, alleen Morkov, leider in het bergklassement, kon de tempoversnellingen van Griefko aan en sprokkelde zo weer een aantal punten voor zijn trui. In de laatste zeven kilometer werden de twee ingelopen door het peloton en sprong Chavanel weg. Dus Sylvain Chavanel probeert het in die laatste vijf kilometer, in die afdaling, misschien wel tactisch gezien het goede moment, want om het in dat trimmetje te proberen, ja dan moet je super, super, super explosief zijn. En dat is tot nu toe nog eigenlijk maar één man gebleken Peter Sagan. Chavanel, los van het peloton, 4,2 kilometer nog te rijden. 4,2 kilometer, maar op 450 meter werd ook Chavanel ingerekend door het peloton.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 De beste Nederlander vandaag was Bouken Mollema. Hij kwam als negende over de streep. Ook Geesink liep geen tijdschade op... ondanks dat hij betrokken was bij een valpartijtje. Hij werd achttiende. Ja, nee, ik voel me ook goed. Ik voelde me vandaag ook, ook goed. Alleen, uh, ja, mijn fiets was iets... Uh, na die val iets... Uh... De en Ik kon geen fiets meer wisselen, dus ja, dus uiteindelijk zit je dan in het laatste... ...zit je niet echt meer lekker, uh, lekker te wringen als je stuur linksaf staat. Maar, uh, ja, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dan komen we bij de trui. De gele trui is nog altijd in handen van Fabian Cancelara. De bolletjes trui nog steeds bij Michael Morkov. De groene trui Peter Sagan. Witte trui TJ van Garderen. De beste Nederlander dus balken Mollema. Klimt twee plaatsen op 21 seconden van Cancelara naar plaats tien. Gaan we naar het heilige gras van Wimbledon. Vandaag waar wat eerder gestart werd in verband met de wedstrijden van gisteren... die allemaal door de regen werden afgebroken. Marcella Mesker vandaag. Was het een, een, een mooie tennisdag? Is het een mooie tennisdag tot nu toe? Ja, ze zijn nog uh, volop bezig. Uh, we begonnen vandaag met een uh, zeer goed spelende Spanjaard David Ferrer. Een partij uit de vierde ronde die uh, gisteren niet uh, gespeeld werd. Hij speelde tegen de Argentijn Del Potro. Nou, mooi affiche. Verwacht er, er veel van. Het was goed tennis, maar het was niet spannend. Want Ferrer was gewoon te goed. Zoals die man beweegt op het gras, Ja, daar had de lange Del Potro geen kans tegen. Dus een makkelijke overwinning voor Ferrer in drie sets. Die nu voor het eerst in zijn carrière de kwartfinale op Wimonen uh, bereikt. Um, daarin treft hij... Andy Murray die had geen moeite met de Kroaat eh, Marin Cilic. Um, hoogtepuntje ook vandaag op het Centakort was toch weer de 30-jarige Serena Williams viervoudig kampioene op Wimbledon. Zij speelde tegen de titelverdedigster, de Tsjechische Petra Kvitova. Mooie wedstrijd, sterk serverende Serena Williams en ze won 6-3, 7-5. Kvitova speelde zeker niet slecht, ze verdedigde haar titel met veel eer en strijd, maar Williams. Echt een uh, hele grote favoriete hier voor de titel. Nu is op het Centercourt een uh, andere kwartfinale bij de vrouwen bezig. Een Duits onderrondje tussen Angelique Kerber. Linkshandig is ze, nummer 8 van de wereld. Ze schakelde gisteren Kim Kleisters uit met 2 keer 6 1 En zij treft haar landgenote Sabine Liseki. Nou, die was weer verantwoordelijk voor de uitschakeling van de nummer 1, Maria Sharapova. Het is een eenzijdige partij. Kerber staat dik voor met 6-3 en 3-0. Dus Kerber hard op weg naar de halve finale. Dan nog een bericht over het Nederlandse mannen-estafette-team... op de 4x100 meter. Dat team mag toch naar de Olympische Spelen. Mariano, Martina, Codrington en Van Luik voldeden niet aan de Olympische ijs, ondanks dat de ploeg afgelopen zondag het goud pakte op het Europees kampioenschap in Helsinki. Nou, het NOC-NSF maakt nu gebruik van de regel... dat uit zonderlijke gevallen toch naar de Spelen mogen. En coach Troy Douglas is daar blij mee... En had we stiekem wel al een beetje opgerekend? De plannen waren al klaar. Uh, nou, ja, voor zondag heb ik gewoon een plan gemaakt voor de uh, trainingstage en de aanloop naar de Spelen. En tijdens de Spelen, hoe gaan we dit uh, aanpakken? En om scherper te zijn, en uh, zij moeten aan de slag bij de Spelen. Dus so, uh, de plannen liggen klaar. En uh, ik, ik ben nu al ja, koffertjes in pakken en gaan we op trainingstage en uh, voorbereiden voor de Spelen. Richting Londen dus en ook ander nieuws uit Londen is dat voetbaltrainer André Villas Boas aan de slag gaat bij Tottenham Hotspur. De coach, u weet wel, vorig jaar bij Chelsea ontslagen. Daarna kwam de Champions League. Volgt Harry Redknapp op en krijgt onder andere dan te maken met Rafael van der Vaart. Met Tom van der Kamp. Hey Tom, met Pauline. De presentatie ging super. We hebben de orde binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen. En Pien. En Ed.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 Doordat veel autos per 1 juli duurder zijn geworden in aanschaf en gebruik... hebben veel mensen gebruik gemaakt van de laatste mogelijkheid om voordelig een auto te kopen. Volgens marktonderzoeker Almacon zijn er vorige maand bijna 77.000 nieuwe auto's verkocht. Hoogste maandcijfer van de afgelopen 10 jaar. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Voor het weer gaan we naar Gerrit Hiemstra. Vandaag kregen we steeds meer bewolking. En in het westen en zuidwesten valt nu plaatselijk een beetje regen. Het is nu 19 tot 24 graden en het blijft vanavond ook nog lang aangenaam qua temperatuur. Vannacht houden we veel bewolking, vooral in het westen. En het blijft zacht met 17 graden aan zee tot 13 graden in het oosten. Morgen is het broeierig warm. De temperatuur stijgt naar 23 graden in het noordwesten tot 27 in het oosten en zuidoosten. En morgenochtend is er vrij veel bewolking. In de middag klaart het op, maar ook ontstaan er dan stevige buien. En daarbij kan het ook onweren. De wind waait morgen uit het zuidoosten zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En na morgen blijft het vrij warm, donderdag en vrijdag 22 tot 26 graden. Wel is er elke dag kans op forse regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Files nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Buntschoten, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bos naar Eindhoven tussen Vught en Best, 7 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle bij Apeldoorn, Noord, 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is vier minuten over half zes zometeen aan de lijn. U kunt bellen 0800 1121 over de stelling... de PVV is een sterk geleide partij. Vier minuten over half zeven gaan wij praten uh, over vereniging Martijn. Die gaat in beroep tegen het uh, verbod. Vorige week ontbond de rechtbank in Assen de vereniging. Advocaat Bart Zwier stelt het hoger beroep in. Goedenavond. Goedenavond. Uh, welke aanknopingspunten ziet u om het besluit van de rechtbank uh, aan te vechten? De rechtbank is uh, feitelijk onjuist en juridisch onjuist. Uh, okay. Simpelweg: het is in strijd met wat wel de Hogeraad heeft beoordeeld over hoe dat moet worden uitgelegd. En dan, dan maakt het eigenlijk een heel makkelijk oordeel om te gaan. De vereniging is sinds vorige week verboden. Is, is dat nog wel uw cliënt? Hoe, hoe gaat het zoiets in zo'n situatie? Ja, dat is een goede vraag. Een volstrekt unieke situatie, heeft het nog nooit eerder voorgedaan. gedaan, bij mij weten. Dus eh, namens de ontbonden vereniging eh, wordt hoger beroep ingesteld. En, en, en dat kan, of zit daar ook weer een soort juridische voefje aan... hoe je dat moet regelen met elkaar? Of, of kan dit? Nou, dit moet kunnen, omdat eh, het stelsel van de wet inhoudt... dat je wel het recht hebt van een hoger beroep. En dat kan niet worden gefrustreerd doordat een vereniging onbonden ontbonden is... door een beslissing van de rechtbank. En die beslissing van de rechtbank moet wel een hoger beroep. En zo nodig ook door de hoge raad de toetsen zijn. En tot aan dan die volgende uitspraak, zeg maar, is de vereniging eh, verboden op dit moment? Maakt hij dan een soort pas op de plaats en wacht hij eerst het volgende, de volgende uitspraak af? Ja, dat is, dat is precies juist zoals u het zegt. En de, de ledenvergadering is al verboden en dat, dat maakt dat zelfs deelname aan zo'n ledenvergadering al vervolgbaar is. En dat je daar gevangenisstraf voor kunt krijgen. En u zegt nogmaals, om even terug te keren naar het eerste, het is zowel feitelijk als juridisch gezien een onjuist besluit... en op basis daarvan vechten wij het aan. Ja, dat is juist. Nou, ik dank u voor uw toelichting, Bart 4. Dank u wel. Ja, heel erg Laten we eens even kijken hoe het op Wimmelden gaat. Marcella Meesker. Ja, het uh, stond 3-0 voor uh, Angelique Kerber. 6-3, 3-0, maar het is inmiddels 3-2 geworden. Lissiki uh, heeft teruggebroken. Um, maakt nog wel veel fouten in de wedstrijd, want die linkshandige Kerber die is uh, heel erg steady. Uh, speelt degelijk, uh, beweegt goed en uh, tot nu toe kwam ze niet in het probleem. Maar ze verloor even de concentratie en de service. Dus ja, ja. misschien dat Lissiki nu kans heeft om uh, aan te haken. Het zou goed zijn voor de spanning van de wedstrijd. Want uh, voorlopig is het nog Angelique Kerber die aan de leiding gaat met 6-3 en 3-2.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 Vietre vorm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 Ja, haat er toch mee op. Het is oud nummer in een nieuw jasje. Gérard Lenormand, La Ballade, de Chance de Rue. De Radio 1 Sportzomer, Aan de Lijn. En in Aan de Lijn krijgt u de kans mee te praten... over een stelling uit de actualiteit. Vandaag is die stelling de PVV is een sterk geleide partij. Dit na aanleiding van het vertrek van de Kamerleden Hernandez en Kortenhoeven. Die anderhalf uur de tijd namen vanmiddag... om in een door Wilders gehuurd zaaltje de leider de maat te nemen... De gast is bij ons onder meer Chris Alberts. Publicist, politiek onderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Schrijver van het boek Achter de PVV dat volgende maand uitkomt. Goedenavond. Goedenavond. Die stelling, de PVV is een sterk geleide partij. Bent u het daarmee eens of ja, oneens? Ja, dat lijkt me, bijna niet, uh, lijkt me bijna onmogelijk om het daarmee oneens te zijn. Uh, dat lijkt me evident dat dat, dat dat zo is. Toegegeven, je kan een paar kanten op met, met het zinnetje sterk geleide partij. Wat vindt u sterk aan de leiding van de partij? Nou, wat natuurlijk heel sterk is, is dat het de enige partij is uh, van als je al rechtspopulisten in Nederland, om die term toch maar te gebruiken, achter elkaar zet. Um, dan is het de enige uh, partij die het vrij lang volhoudt en ook vrij goed um, nou ja, de kiezersfeet vast te houden. En dat is op zichzelf eigenlijk heel erg de verdienste van Wilders. Ik bedoel, dat doet Rita Verdonk, Pim Fortuyn, uh, Hero Brinkman, moet het nog maar eens bewijzen, Marco Pastors. Nou ja, die deed het in Rotterdam dan goed, maar landelijk ook niet. Dus er zijn heel veel voorbeelden van mensen die dat niet is gelukt en het is Wilders wel gelukt. En dat betekent vooral, uh, ja, al die kwakende kikkers in die kruiwagen. En dat Toch, lukt niet, hè. Als je kijkt naar provinciaal niveau, zijn veel mensen vertrokken. Nu drie ja. mensen uit de kamer. Nou ja, kijk, dat is dat is zo, maar dat heeft meer te maken met dat het een partij is die natuurlijk geen partijtraditie heeft en dat je dus nooit precies dat je dus mensen niet kunt uittesten voordat ze op een lijst komen. En ben je dan een sterke leider? Nou ja, kijk, fouten worden over. Ik zou zeggen, fouten worden overal gemaakt en dat denkt het electoraat van de Pvv. Weet ik uit mijn eigen onderzoek ook. Um, dus dat, is, dat heeft niet zoveel met sterk leiderschap te maken. Sterk leiderschap, uh, het zou slechts leiderschap zijn als deze twee heren op een politiek relevant moment waren opgestapt. En het is nu komkommertijd, dus we hebben het er nu heel graag over. Nou, maar het, nou, is het niet politiek relevant vlak voor de verkiezingen 12 nou, september? Nou, ik denk dat er niet erg. Er zit niet echt een mediastrategie achter, zou ik zeggen. Want over anderhalve maand begint de verkiezingscampagne pas. En dan hadden ze het over anderhalve maand moeten doen. Want tussen uh, nou, aanstaande donderdag en dan uh, tot ongeveer de verkiezingen gebeurt er in de Tweede Kamer helemaal niets. Dus dus het heeft geen enkel politiek feit tot gevolg. En de gemiddelde burger kent deze twee heren niet. En is dus ook, mist ze dus ook niet. Dus er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Dus ik zou zeggen, als je nou schade zou willen berokkenen. En ik heb wel het idee dat deze twee heren dat graag uh, willen als doen. Als je die anderhalf uur beluisterde um, wel. Ja, je, zou, je hebt toch die indruk dat ze dat graag willen. Dan zou ik zeggen, nou dan had ik tot 15 augustus gewacht. en heb je een veel beter uh, moment uh, gecreëerd. Ik ga ook praten aan de telefoon. is zie uh, Dik Pel, socioloog en publicist. Spreekt, spreekt, spreekt, schreef onder meer over de LPF in De Geest. Van Pim is uh, trouwens ook directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Uh, meneer Pels, goedenavond. Hallo. Um, als u de stelling hoort, de PVV is een sterk geleide partij, wat zegt u dan? Ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Ik interpreteer het toch een beetje als uh, een te sterk geleide politieke partij. Uh, dus een autoritaire partij. Wilders is natuurlijk een dictator in zijn kleine kringetje. En... In de krant staan al uitdrukkingen van zijn volgelingen, die er nu zijn uitgevallen, als uh, dat het eigenlijk een soort politbureau is. Hij wordt vergeleken met de Noord-Koreaanse, die, die, die dikke jongen Kim Jong-un, als ik het goed uitspreek. Ja. Nou, um, dat zijn allemaal geen goede uh, dingen natuurlijk. Ik denk dat zo'n partij uh, het misschien een tijdje kan uithouden in een democratische omgeving, maar dan uiteindelijk toch op zijn grenzen stuit, omdat uh, het is eigenlijk gek. De, de democratie. Die lijkt heel zwak. Hè. Uh, we hebben zwakke leiders, maar inwendig is die heel sterk. Juist omdat wij discussie aangaan en zelfkritiek uh, uitoefenen. En een autoritair geleide partij als uh, de PVV die doet dat niet. Lijkt dus heel erg sterk, maar is van binnen eigenlijk heel erg zwak. Verwacht u uh, dat er wat dat betreft uh, pas een deksel van een put af is... die nog veel verder opengaat? Ik denk het wel, ja. Uh, dit is maar het begin. Of het begin is eigenlijk al gemaakt door... Uh, door Brinkman, hè? En die heeft ook al de vinger op de, de wonden gelegd. Dus ik denk dat het alleen maar erger wordt. En dat, uh, ja, ik vind het persoonlijk dus niet zo erg. Uh, dat dat Wilus uh, toch tegenkomt waar hij zo verschrikkelijk voor uh, of, uh, heeft gevreesd, namelijk LPF-achtige toestanden. En dat is toch een, een, een gevolg van de organisatiestructuur of het gebrek daaraan aan de democratische structuur van zijn partij. Daar, daar heeft Brinkman gewoon gelijk in gehad. Ja, Albert, um, u, u zit al een beetje te kijken zo. Want, want eigenlijk, elk argument wat u uh, voor inbracht. Uh, wordt door de heer Pels. eigenlijk, uh, nou ja, in de tegengestelde richting nou gebracht. Ja. Kijk, het is, het is denk ik evident zo. dat de PVV op zijn grenzen gaat stuiten. en dat dat niet een succesverhaal wordt van 40 jaar. Ik bedoel, daar kan ik de heer Pels natuurlijk wel gelijk in geven. Maar uh, het autoritaire leiderschap van de heer Wilders. dat is ook wat ze aanhang, uh, aanhang heel erg graag ziet. Dus in die zin is dat congruent. En ik denk dat als je kijkt naar wat het doel van de PVV. dat staat natuurlijk niet. Ik bedoel, daar zal de PVV natuurlijk zelf iets anders over zeggen. Maar wat belangrijk is, is om te kijken naar de aanhangers van de PVV. En de aanhangers van de PVV zijn helemaal niet zozeer bezig met... Geert Wilders, die, 40 jaar die nu een partij op gaat richten... waar we over 40 jaar nog wat aan hebben. Die hebben het erover dat andere politieke partijen... bijvoorbeeld op het gebied van Europa of op het gebied van de islam... een klein beetje in de richting van de PVV moeten bewegen. En dat is precies wat er wordt bereikt. En ja, ik bedoel, dan kun je vervolgens vanuit het traditionele model... kun je heel erg praten over dat de PVV geen traditionele partij wordt. Nee, dat is het ook niet. Dat verwacht ook niemand. Maar meneer Pers, het, het sterke is dus kennelijk volgens meneer Albers dat hij de politieke agenda naar zijn hand weet te zetten. Ja, dat klopt. Maar daar zitten ook grenzen aan. En dat zie je de laatste tijd ook wel, omdat die proteststem... Hè, daar heeft Abels wel gelijk in om te zeggen dat hè, niet de meeste kiezers van, van Wilders uh, vinden... dat het hoofddoekje moet worden verboden of iets dergelijks. Maar ze willen wel die proteststem tegen Den Haag, hè, tegen die kaastolp uitbrengen. Uh, ja, uh, en dat, Je ziet nu dat dat toch uh, ook voor een groot gedeelte naar links trekt, naar de SP. En dat is ook niet uh, toevallig. Dus ik denk niet dat hij zijn agenda voor de vo uh, volledig uh, kan vasthouden... Uh, en uh, de, ook in die zin, geloof ik, dat Wilders uh, uh, toch op de grenzen staat van zijn mogelijkheden. Goed, we gaan even kijken wat de luisteraars ervan vinden aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond met Ricardo. Ricardo, de, P de, stemming is de, de stelling is de PVV is een sterk geleide partij. Eens of oneens? Ja, het is een sterk geleide partij die ge, geen democratische structuren kent binnen de partij zelf. Het zou, uh, in een islamitisch land zou dit een prima uh, functionerend partij zijn, maar in een land waarbij dus democratie een hoog goed is, dan kan zo, zal zo'n partij het niet echt lang uithouden. Ze, ze maken dus gebruik. Ze het maar misbruik van de democratische spelregels. Maar zelfs kennen ze geen democratische spelregels. Het is een beetje een, een soort dictator. En ik, ik zou zeggen van eigenlijk past hij prima. Want hij heeft, het tegen, hij, hij heeft wat tegen de islamitische dictaturen. Ik geloof dat hij met zijn partij prima daar binnen past. Maar niet in de Westerse cultuur. Dank voor uw reactie. lijn, goedenavond. Goedenavond. Ik vind de PVV niet een sterke geleide partij. Maar vooral een rigide geleide partij. Ik kan daar de logica van inzien. Met de LPF in gedachten wil de Wilders niet een normale partijstructuur. En ook is de PVV een partij met een gedachtegoed... dat laten we zeggen nationalistisch van aard is... en daarmee vrij uniek in Nederland... en ook veel vijandschap ontmoet, net als LPF en zelfs ook Bolkestein. Mede daardoor wil die PVV denk ik, geen leden. Want dan kan men op congressen niet zozeer de heer uh, Siebers van verwachten met de G500 maar een tsunami aan vijandige congresswitbezoekers die de PVV willen overnemen. Toch denk ik wel dat Wilders de afgelopen jaren had moeten gebruiken om de partijstructuur te veranderen om allerlei, dus, knechten en meesterknechten hè, om die tour over te nemen, die steeds meer vaardigheid en gezag opdoen, die hebben totaal geen ruimte gekregen en dat vrees ik nu. Dank voor uw reactie. U kunt Dag nog gedaan. steeds bellen 0800 1121 om mee te praten aan de lijn. Goedenavond, zegt u het maar. Goedenavond, en met van Rift uit en helder. Ik vind de heer Wilders een heel groot leider. En eigenlijk in de zin, zoals een drugdealer doet, hij deelt in de angst, dan brengt hij zelfs de VvD toe over, die gaan naar hem neigen. Ook de PvdA. Als u weet, de meeste mensen herinneren ik dat niet meer, maar het is nog geen nou drie weken geleden dat hij de Partij van de Arbeid vervloekte. Nu heeft hij in zijn programma's een hele hoop punten... waar de uh, uh, PvdA graag mee aan de macht zou willen komen... en daar uiteindelijk de aftrek van, uh, uh, hoe heet het, uh, van de huizen... Die partijgrenzen? Ja, uh, uh, voor toegeeft. Goed, He? dank voor uw reactie, meneer. Aan de lijn, goedenavond. Hallo. U mag het zeggen. Ja, nou ja, ik ben het niet zo eens met de stelling, omdat ik vind dat het meer een krampachtig geleide partij is als een sterk geleide partij. Sterk, sterk geleide partij veronderstelt ook sterk leiderschap. En ja. dat is niet zo heel erg. En wat vindt u dan met name zwak in dat leiderschap? Ja, de manier waarop uh, ja, anderen zeg maar, weggedrukt worden dat ten faveur van één mening. En ik denk dat je een mening pas krijgt als je erover discussieert... en er, uh, en er alle nuances van, van zoekt en, en vervolgens kijkt... Wat, wat wil je dan met die mening bereiken in het leven? Oké, okay, dus u zegt wel uh, strak geleid, maar juist daardoor ook uh, niet sterk geleid. Uh, kram, krampachtig. Ja. U dat helder... is Ik voor verschillende meningen. Goed, dank voor uw reactie. Chris Albert, kunt u eens reageren op dit laatste punt van die meneer? Krampachtig en, en daarmee niet sterk. Nou ja, we weten helemaal niet hoe. Die, ik zou ook zeggen van we weten helemaal niet hoe die partij echt geleid wordt. Want we zijn natuurlijk helemaal nooit bij die fractievergaderingen geweest. Kijk, je kunt, je kunt vermoeden dat op basis van hoe die partij in elkaar zit, met Wilders als enige bestuurslid. Dat uiteindelijk de tendens altijd zal zijn: als Wilders het niet wil, dan gebeurt het niet. Maar en op zich, een van de luisteraars had wel gelijk: ik denk, als je als Wilders echt iets wil. Dan is het denk ik wel goed om autoritair te beginnen. Maar dan zul je op een gegeven moment dat ook moeten verspreiden... naar, uh, naar uh, fractieleiders. Dus dan zul je die macht uiteindelijk moeten delen. Ja, want als Wilders nu wegvalt, hè, of er morgen mee ja, ophoudt... Dat, uh, wat blijft er dan over nou, van ja, zijn partij? Als zijn aanhangers zeggen dan, uh, dan heb je een soort LPF... en dan valt het gewoon uit elkaar en is het gewoon over. En, en dat is dan dat dat, toch dat... niet sterk als leider... als je iets, um, iets duurzaams neer wilt ja, zetten? Ja, maar de vraag, is, kijk, de vraag is toch of je of echt iets duurzaams wil, neer wil zetten. Dat wordt steeds vanuit de huidige politieke partijen... die veel langer bestaan wordt... Dat gezegd, maar de PVV werkt vanuit een ander model. Ik bedoel, de vraag is of ik dat model bedenk of dat de PVV dat bedacht heeft, maar de PVV werkt niet aan een partij. Als ze dat gewild hadden, dan hadden ze al lang lokale afdelingen gehad, want zonder lokale afdelingen komen ze nooit in gemeenteraad terecht, maar in maar twee van Nederland. Als ze dat gewild hadden, hadden ze nu allerlei dingen kunnen laten uitzoeken. Ze dat niet door Nijver te laten doen, dat had ze allemaal zelf kunnen doen. Dat had allemaal gekund, maar ze doen het niet. Waarom? Het gaat alleen maar om het, be om het uh, bepalen van de publieke agenda en dat is waar ze heel erg goed in zijn. En dat is op een gegeven moment is dat weg. Maar misschien is het over een tijdje ook niet meer nodig. Op een gegeven moment is dat weg. Meneer Pels, denkt u dat de, de ontmanteling... ook als u de reacties hoort van de PVV zich heeft uh, ingezet? Dat denk ik wel, maar dat is al iets langer aan de gang. Ik vind dat de commentaar van de laatste spreker over krampachtigheid... vond ik het uh, te heel terecht. En uh, hij verbond het ook met het gebrek aan uh, discussie. Uh, het is verschrikkelijk boze politiek. En natuurlijk, ja, Albers heeft wel gelijk... Uh, een hele hoop Nederlanders zijn boos en die herkennen zich daar wel in... Maar op een gegeven moment krijg je toch ook genoeg van, uh, van die humorloze uh, uitstraling. Het totale gebrek aan zelfrelativering. De voorkomen uh, weigering om aan welke discussie dan ook aan te gaan. Altijd maar hit and run. Uh, dat is de hufterige politiek eigenlijk. Die, uh, nou ja. Uh, Sommige mensen herkennen zich daarin. Dat is jammer. Dat um, uh, vind ik ook jammer voor Nederland. Uh, la, la, ja, meneer Pels, dat is duidelijk. Laatste woord aan, aan Chris Aouwerts. Ja, het lijkt mij dat juist een hele hoop mensen helemaal niet zo zitten te wachten op die discussie. Die vinden discussie gelijkstaan aan, aan stilstand. En ik bedoel, dan zijn wij, meneer Pels en ik, het wel met elkaar eens dat dat een beetje een rare mening is. En dat dat niet helemaal klopt. Maar dat is wel de perceptie waar we mee moeten dealen. En dat kunnen we toch niet echt veranderen. En sluiten zo lang zullen die partijen blijven. Sluiten we daarmee af. Hartelijk dank allebei voor dit moment. Ik kijk nog even naar onze internetsite. Het ja, kon u ook stemmen over de stellingen. De PVV is een sterk geleide partij. 37% stemde voor en 63% stemde tegen. Wij danken u allen voor uw medewerking vanavond. Want wij gaan nog eventjes naar Wimbledon. Kijken hoe het daar is. Marcella Mesker. Het is uh, 6-3, 5-4 voor Angelique uh, Kerber. Uh, Lissiki ze viert om in de wedstrijd te blijven. Lissiki, leuke speelster, vol passie. Ze lacht, soms huilt ze zoals gisteren haar overwinning tegen Sharapova. Maar ja, niet altijd wint de leukste speelster van de twee. Want Angelique Kerber is wel erg goed hoor. Heel constant. Zij leidt dus met 6-3 en 5-4. En nu 15-30 op de service van Lissiki. Dus uh, Kerber nog twee puntjes nodig voor de overwinning. Dan gaan we weer even terug naar het wielrennen van vandaag. Tot aan vandaag werd de Toer dus redelijk valpartijvrij verreden. Maar in deze tappen kwam daar verandering in. De een na de andere rennen ging naar het asfalt. Rudy Kemna is ploegleider bij Argos. Praat daarover met Sebastian Timmerman. Een hectische dag met heel veel valpartijen. Um, hoe is Argos vandaag de dag doorgekomen? Redelijk schadevrij. We hebben twee valpartijen gehad. Um, Koen is gevallen en het last van zijn hand... Nou, het lijkt niet zo ernstig, maar uh, daar, gaan, daar moeten we nakijken. Uh, Koen is gevallen en die... Uh, of... Uh, ja, Koen, Koen zei je. Koen zei ik, Roy is gevallen. die, <laughs> uh, Ja, Roy Curvers Die heeft niet uh, veel last. Niet dat ik nu al uh, heb gehoord. Hij is uh, gewoon op zijn fiets gestapt en, uh, en verder. Uh, dat waren eigenlijk de valpartijen. We hebben, daar, uh, we hebben redelijk uh, schadevrij kunnen rijden. Moet Koen de Kort naar het ziekenhuis of hoeft dat niet? Ja, hij, hij, ik, ga het net aan, ik zeg, ik kun je alles bewegen en uh, dat ging. En uh, de dokter gaat er naar kijken, de, die weet precies uh, wat er aan de hand is. Hoe is het met Marcel Kittel? Ja, uh, ook redelijk. Hij is uh, zeker niet, uh, niet fit. Uh, ja, gisteren een hele zware dag gehad, we weinig kunnen eten. Vandaag gaat het beter. Uh, maar uh, nog steeds een, een zware dag en die finale was gewoon te lastig. Uh, daar hadden we ook al in gecalculeerd. En, uh, we hadden vanmorgen al gezegd van we nemen geen enkel risico daarin. Uh, als die klimmen beginnen dan, uh, dan gaan we eraf. Maar desondanks is het nog, wel, uh, als het nog wel lastig. Hoe kijk je dan naar de komende dagen? Ja op zich uh, was ik heel tevreden over gisteren. Dan wel zonder massa. Maar we hebben vooral in eerste instantie vooral even met, met Kittel. Ja, kan uh, hij bijvoorbeeld nu zijn eten binnen houden? Ja, dat, dat is wel, uh, hij kan zijn eten binnenhouden houden. Uh, en ja... Goed, ik, uh, ik kan niet aangeven of dat morgen helemaal klaar is. Maar uh, ja, we hopen wel en we, we zijn uh, vol mee bezig. Maar ook, uh, ook zonder kittel gaan we ons niet uit het veld laten slaan. En dan zullen we opnieuw uh, proberen uh, ons te tonen. En ook in de, de massasprint. Met, met Tom uh, kunnen we ons, ons ook tonen. We willen natuurlijk winnen en, en het is een aardelading dat we het zo niet hebben. Heeft Tom jou verbaasd gisteren? Uh, de ploeg heeft me niet verbaasd, maar hij heeft wel echt uh, 100% werk gedaan. Tom daar uh, natuurlijk ook een hele goede positie in, maar wat ik vooral heb gezien dat, uh, dat ze 100% hebben gevochten. En uh, alles gegeven hebben om, uh, om de sprint uh, op een goede manier te doen. En dat uh, ben ik niet verbaasd over, maar dat vond ik wel uh, goed om te zien. Morgen weer een beetje op en af, maar minder erg dan vandaag, hè? Ja, goed, het is de Tour en elke heuveltje als ze daar vol overheen trekken is lastig natuurlijk. Maar uh, ja, nee, we gaan er vanuit dat we morgen uh, kunnen gaan sprinten in de sprint. En dan maar weer tijdens de dag uitmaken of dat voor Kittel of weer vervelens wordt. Ja, zo zal het ongeveer gaan. Rudy Kemna zei dat dus, de ploegleider van Argos... over de toestand van hun sprinter Kittel... die tot nu toe dus met maagklachten twee keer niet echt mee kon komen. Radio 1 Sportzomer is er tot 11 uur vanavond. Na zevenen natuurlijk het vervolg van Wimbledon. We hebben ook uh, wat nieuws over de Costa Concordia. Het cruiseschip van Italië dat uh, gezonken is. Kap ze in ieder geval uh, vorig jaar en dubbele prestaties leveren in topsport. Ja, en een reportage vanuit de Tour dagelijks... rond uh, zo ook de klok van vijf, 8 over 7 van Jeroen Wielaard. Dat allemaal in het volgende uur van de Radio Sportzomer. Tot zo. De Radio 1 Sportzomer, negen weken lang. Elke dag van 10 uur s tot 11 uur s avonds. Ik weet het niet. De mix van nieuws en sport. En dan wordt het getoond aan het publiek. Al het nieuws uit binnen- en buitenland. Geert Wilders, mijn held. Is van zijn voetstuk gevallen. Wimbledon. Het Tour de France. En als klap op de vuurpijl. Representing the Netherlands. De Olympische Spelen. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Het nieuws van alle kanten. Nou ja, dat hoor ik nu voor het eerst, dus uh, ik kan er niet op reageren. Norchy Jazz nog een keer beleven. Op Curaçao doen we het dunnetjes over. Geniet van Alicia Keys, Santana, Mana, Jill Scott, Caro Emerald, India Ree en nog veel meer. 31 augustus en 1 september op Curaçao. Kijk op CuraçaoNorchyJazz.com.